Ze wil dat verzekeraars en tandartsen zelf tot een oplossing komen. Dan kan het experiment voorlopig gewoon doorgaan. PVDA, GroenLinks en SP willen dat het project meteen wordt beëindigd. Het Limburgse PVDA-statenlid Usturk weet nog niet of hij aangifte gaat doen tegen oud-PVV'er Bosman. Die beledigde hem in een uitgelekte e-mail.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 Goedenavond. Nederlands beste tennisser Robin Haase... wist vandaag dat het zwaar zou worden. Hij moest het opnemen tegen zwaargewicht Andy Roddick... in de eerste ronde van de Australian Open. En Haase had niets in te brengen. Ik, ik heb er alles aan gedaan wat ik eraan kon doen... Alleen het was gewoon echt niet goed genoeg vandaag. Michaela Krajček gaat als enige Nederlander door naar de tweede ronde. Zometeen meteen ook haar verhaal. Op het Europees kampioenschap Waterpolo speelden de Oranje mannen... vanavond tegen Hongarije. Dat is een klein duimpje tegen de reus. Oranje begon goed tegen de regerend Olympisch kampioen. Misschien wel door de aanwijzingen van de bondscoach. Mensen zoals die Casas als die dreigt aanvallen. Niemand laten schieten. Iedereen die meer dan 1, 2, 3 dreigt moet er bovenop zitten. De Hongaren wonnen uiteindelijk vrij gemakkelijk straks spreken we de kansen die Oranje nu nog heeft. De Belgische veldrijder Bart Wellens gaf een emotionele persconferentie Toen hij anderhalve week geleden in het ziekenhuis vocht voor zijn leven... werd er gespeculeerd dat doping de oorzaak kon zijn van zijn hartproblemen. Ik weet hoe ik sport wil doen. En als je dan zoiets hoort van u... en dat dan eerst de vraag is als je uit de kliniek komt... doet dat heel veel pijn. Verder uitgebreid aandacht voor het Tata-stiel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. En Feyenoordtrainer trainer Ronald Koeman over zijn contractverlenging. Tot 11 uur in aflevering 9903 van Langs de Lijn. Michaela Krajicek plaatste zich in Melbourne voor de tweede ronde van de Australian Open door een zege op de Duitse Christina Barroa. Ze won de eerste set met 6-3 en trok de partij naar zich toe in de lange lange tiebreak van de tweede set. Krajicek ging nog letterlijk onderuit bij haar eerste matchpoint, maar het kwam allemaal dus nog goed. Edwin Peek sprak met haar. Michaela, dit moet een ontzettende opluchting zijn voor je deze zege. Ja, ja vooral na die val was het echt uh...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 Ja, ik bedoel, het was gewoon ook moeilijk om te spelen. Weet je. Allebei wisten we niet of we gelijk hard konden slaan of niet. Daarom was het een beetje, ja, ik wil niet zeggen pushen aan het einde... maar eigenlijk die minder agressief was, die was eigenlijk het beste er nog af, van afgekomen. Dus ja, dat is soms heel raar. Maar uh, ja, ik ben gewoon heel erg blij dat het uh, in twee sets kon zijn. Dus. Nou ja, de wedstrijd begon een beetje raar. Je moest winnen aan de omstandigheden. Het was ontzettend warm natuurlijk. Uh, toen je die setwinst op zak had, uh, was dat al een soort van opluchting? Uh, kon je toen wat vrijer gaan spelen? <laughs> ja, zeker. Ik denk dat ik, uh, dat ik toch uh, goed rustig ben gebleven, vooral na dat 3-1. Ik bedoel, het was uh, niet echt de uh, beste game. En ook uh, in de tweede zat ik ook één een beetje zwakke game met drie fouten, één fout. Dus ja, het was moeilijk om de hele tijd natuurlijk helemaal rustig te blijven. Maar uh, ik denk dat ik het toch... Uh, ja, met omstandigheden goed heb gedaan. Je dus. had constant het idee dat je tennisend beter was als je die Duitsers maar onder druk hield. Want ze ze bewogen heel slecht en ja. volgens mij was je veel fitter. Ja, nee, ik, voel, ik voel me goed. Weet je. Ik hou me ook cool de hele tijd met ijs en alles natuurlijk. Omdat ja, het is toch benauwd is, toch, toch warm. Dus uh, ja, ik probeerde echt alles aan te doen om uh, elke punten uh, en voor elke game zo topfit mogelijk te zijn. Dus. Je bent weer helemaal op de weg terug. Je staat nu top 100. Je hebt de tweede ronde US Open gehaald, nu weer tweede ronde Australian Open. Wat betekent dit voor jou? Ja, natuurlijk uh, dat we uh, goeie, op de goede weg zijn met me Ted. Uh, we wisten dat het niet makkelijk zou zijn, vooral omdat ik toch tegen de mensen drie keer heb gespeeld en twee keer van heb verloren. Dus uh, het was zeker geen makkelijk tegenstander. En uh, ja, natuurlijk, de preparatie zoals u weten was niet helemaal perfect. Het kon ook niet door, uh, door een beetje blessure en daarna door dat ik me niet lekker voelde twee weken geleden. Dus uh, ik denk dat we toch het beste eruit hebben gehaald. En uh, ik ben heel erg trots op mijn team ook. Dus. Uh, nou, dus. Tot slot, de tweede ronde gaat dan over twee dagen gespeeld worden. Dan kan je of een Spaanse treffen, Lourdes Dominguez, of Anna Ivanovic. Enige voorkeur? Ik ja, om ik zei Ik heb tegen die Dominguez-Lio nooit, oh ja, wel eigenlijk wel, één keer gespeeld. Ja, ja, zes jaar geleden ja, volgens mij een heel keer. Lang geleden. Ja, op Gribbel. ja, oké, okay, dat is uh, echt al lang geleden. En tegen Ivan is eigenlijk twee keer één keer gewonnen, één keer verloren. Dus uh, ja, op zich maakt het niet uit, weet je. Ik ben gewoon tevreden dat ik vandaag heb gewonnen. En we zullen wel zien, ik denk dat we er uh, zeker gaan uh, kijken naar de wedstrijd en bespreken wat we moeten. Dus. Nou, Ga lekker genieten, dankjewel. Dankjewel. Michaela Krajicek is nu nog de enige Nederlander in de tweede ronde in Melbourne. Arans Karus en Jesse Hoek de verloren gisteren al. En Robin Haase werd vandaag kansloos uitgeschakeld door de Amerikaanse topper Andy Roddick. Van tevoren dacht Haase kansen te hebben tegen Roddick, die als vijftiende is geplaatst. Maar dat eindigde in een straight sets 6-3, 6-4, 6-1. Edwin Peek zocht Haase op. Robin, je verliest net in de eerste ronde van Andy Roddick. Het moet een ontzettende vervelende nederlaag zijn dit. Uh, ja, nou ja, het is een, een nederlaag die, uh, die op papier helemaal niet zo gek is natuurlijk. Hij staat 15 van de wereld, ik sta 50 van de wereld. Alleen uh, ik, uh, ik uh, weet dat ik het spel heb om hem te kunnen verslaan. En dan is het natuurlijk zuur dat je in drie sets verliest. Ja, ik bedoel ook een beetje de manier waarop. Je werd uh, zeker in de eerste set, uh, ja, je moest heel veel meters maken om de, de ballen maar in het spel te houden. Ja, nou ja, ik, uh, in de eerste set ben ik, uh, begin ik nerveus. Ik sta 2-0 achter.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 kan ik niet doordrukken. Hij maakt wel de break. En dat was wel een beetje de, uh, al het momentum van de wedstrijd. Want ik raak dus heel veel energie kwijt door, dat, uh, voor, door die vele meters. En, uh, en daarna kon ik helaas niet het niveau meer terugkrijgen. Nee, kon je, nog, uh, je, je verliest de eerste set dan. Uh, kan je dan nog je plan wijzigen? Of is dat te wijten aan de energie die je niet meer hebt, wat je net zegt? Nou, je kan absoluut het plan wijzigen. En uh, in die tweede set begin ik ook twee service games. Uh, gewoon prima. En... Uh, uh, alleen uh, op 2-2 uh, waar ik gebroken werd, uh, ja, daar, daar speel ik aan het begin gewoon een hele stomme bal. Het uh, is echt een hele makkelijke bal, ik moet gewoon de open hoek spelen, dat doe ik niet. Vervolgens verlies ik nog een punt die ik moet winnen. Ja, in plaats van 30-0 sta ik 0-30 achter en ik word gebroken. Nou, en, en, en, en daar was eigenlijk echt de wedstrijd, verlies ik op dat moment. Ik, uh, ik had op dat moment natuurlijk gewoon het gevoel van, ja, gewoon doorspelen. Ik had ook het gevoel dat hij wat moeier werd, hij liep niet op alle ballen. En uh, nou ja, toen heeft hij mij toch een beetje in slaap uh, ja, gespeeld en, en dat mag niet gebeuren en dat is wel gebeurd. Ja, want Rodric, uh, nou ja, vorig jaar heb je ook tegen hem gespeeld. Toen was je natuurlijk heel energiek, ondanks dat je een blessure had. Je, je speelde een soort van alles of niet tennis, wat heel goed uitpakte. Uh, twee sets uh, daarna niet meer. Uh, is dat dan nog iets wat door je ho hoofd speelt van, uh, ja, kan ik het nog opbrengen om uh, dat te kunnen geven?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 Hoe zwaar was het dan ook op de baan? Ik bedoel, De temperaturen, weten we, er was wind. Had je daar erg veel last van? Nee, van de wind helemaal niet. Het was vaak later op de dag, dan, dan uh, wordt de wind echt wat rustiger. En uh, je had wel een beetje wind mee aan de ene kant. Maar dat, dat, was, ja, dat viel bijna in het niks eigenlijk. Het, het was gewoon echt uh, lekker spelen. En normaal vind ik de temperatuur ook niet erg. Ik vind het heerlijk als het 30, 35 graden is. Maar uh, ja, ik heb ook geen verklaring voor waarom het vandaag uh, uh, de vermoeidheid of de energie... Uh, ja, zo snel, uh, of de tank zo snel leeg was, zeg maar. Robben was dat tegen Edwin Peek. Uh, aangeschoven is tenniscommentator Mark Brasser. Uh, Mark, uh, meestal als hij tegen wereldtoppers speelt... is hij wel kansrijk, Hazen. Dan begint hij vaak goed, wint een set, soms twee... Uh, Waar scheelde het vandaag aan? Want dit was echt heel kansloos. Dit was uh, inderdaad heel kansloos. Nou, hij, ja, hij zegt een, een paar dingen in dit, uh, in, in dit interview. Wat, wat mij vooral opvalt, en dat is wat mij al vaker bij Haas ook in het verleden is opgevallen. Hij analyseert heel goed. Ja, ik deed uh, in die en die game deed ik dingen die ik niet had moeten doen. En die bal had ik moeten maken en, en dat had ik niet moeten doen. Uh, daar zit hem wel de crux inderdaad. Uh, dat overkwam hem nu tegen Andy Roddick in de eerste set, waarin hij heel goed meeging met de Amerikaan. Inderdaad, helemaal niet zo snel, slecht speelde. Een break achterkwam die vrij snel repareerde. 4-3 achterkwam. Zelf mag serveren en dan een hele slechte game speelt. Dingen doet inderdaad die hij niet moet doen. Verkeerde keuzes maakt. En dan ook nog besluit met een dubbele fout op breakpoint. Daardoor verliest hij die game. 5-3 en verliest de eerste set. Tweede set, Idemdito, 2-2 gelijk. Hij zegt het al, speelt hij weer een, een, een game... waarin hij gewoon dingen doet die hij ja, in de wedstrijd... Uh, verder niet gedaan heeft. Ook niet moet doen, zeker niet op dat moment. Zeker niet bij die score. Ja. Krijgt een breakpoint tegen en slaat, hij... weer, en slaat weer een dubbele fout. Ja. Ik bedoel, dan kan je zeggen, ja, ik heb er alles aan gedaan. En dat zal ook ongetwijfeld wel. Maar dan, dan moet dit toch ook wel een beetje een wake-up call zijn. Want als je er alles aan doet en je gaat er zo kansloos af tegen Andy Roddick... die, dat moet wel gezegd, gewoon een uitstekende partij speelde. Uh, maar dat is toch wel een, een hele harde les. En ja, de vraag nou is, is of, je, of, of je daar wat van, van leert van deze les. Want ja, dit is het niet ook een zonder aspect. aspect want uh, het kunnen analyseren is één... En dat doet hij over het algemeen heel goed. Hij weet ja. achteraf altijd precies waar het is misgegaan. Maar het kunnen uitvoeren hoe het dan wel moet is natuurlijk twee. Ja. Nee, dat is, weet dat is hij waar. wel of hij dat ook kan uitvoeren? Nou, als, je, als je hem zo hoort, dan denk je van... Je, je analyseert het redelijk, maar, maar inderdaad leer er ook wat van. Daar ligt natuurlijk ook een, een, een schone taak voor zijn coach... om daarop op te blijven hameren. En wij zeggen altijd, en dat zeggen we heel vaak als tenniscommentatoren... en daardoor wordt het een, een cliché, maar die is, dat cliché is natuurlijk wel waar... Wat onderscheidt de toppers dus Andy Roddick van spelers van buiten de top 50? Die jongens die weten wat ze op de momenten dat het er echt om gaat, dat het er om draait, wat ze dan moeten doen. Um, dan moet zo'n eerste service moeten erin op Breakpoint tegen bijvoorbeeld. Dat, dat gebeurt Nadal, Federer, uh, Roddick, dat overkomt ze gewoon niet. En dat overkomt Hazen dus dit jaar en dat overkwam hem vorig jaar. En dat zal toch echt uit zijn spel moeten. Hij zal toch echt constant moeten zijn en ook op de belangrijke momenten, want het is dan toch gewoon een mentaal verhaal. Ja. Zal hij toch gewoon op op momenten dat hij onder druk staat... zal hij het spel moeten spelen zoals hij het zichzelf heeft voorgenomen. Zoals het prima werkte in die eerste set. Want hij was zeker niet te minderen. Alleen, uh, ja, waarschijnlijk komt er dan iets in zijn hoofd. Zeker als hij een beetje onder druk komt. Te staan. Nou, ik, moet, ik moet iets gaan doen, ik moet rare dingen doen. Wijkt dan af van zijn spel. Ja, is dan niet meer helemaal uh, zoals hij zou moeten zijn. In controle, slaat dan een dubbele fout. Ja, en, dan, en dat is ook wel een beetje een probleem bij Hazen. Dan zakt het toch vrij snel weg. Maar is het ook niet gewoon zoals het is? Moet hij en moeten wij dan, want wij noemen hem dan omdat hij dat is, de beste tennisser van Nederland. En wij verwachten er iets van. En we hopen dat hij hoger komt op de wereldranglijst. Maar moeten we niet gewoon heel reëel zijn, realistisch zijn... en zeggen, dit is het. Robi Haassen ja, is een dit... prachtige speler voor de top 50. Uh, chapeau daarvoor. Maar top 20 zal het niet worden, hebben we vandaag weer gezien. Uh, daar is het misschien nog een beetje vroeg. Hij is uh, 24 jaar volgens mij, uit mijn hoofd. Ik bedoel, hij kan dat stapje natuurlijk wel maken. Alleen dat zal wel een keer, het, het kwartje ja, zal en inderdaad het het wel een keer moeten, dat moeten gaan vallen. Iedereen die die stap ooit gemaakt heeft, in die fase van de carrière waarin hij nu zit... en de afgelopen jaren, vaker wint van dit soort spelers. Want Rodric is dan weliswaar oud nummer 1 van de wereld, maar is wel afgezakt. Is nu ja. nog net top 15. Dat Goof. is dan een speler, als je upcoming bent, die je moet kunnen Slag. Die je die, die een keer moet pakken. Ja. En dat is zo. En dat, dat heeft hij natuurlijk vorig jaar. Uh, of, of We hebben hem tegen Nadal een keer gezien. Vijf sets. We vorig jaar Andy Murray was misschien nog wel het mooiste voorbeeld. Op de US Open. Twee sets voor. Twee ja. sets tegen nul. Twee 0 voor in sets. En uiteindelijk gaat hij er in vijf sets af. En dat is wat mij ook nog wel een beetje zorgen baart. Ook in deze partij weer. Uh, hij grijpt op een gegeven moment naar zijn knie. Hij beweegt niet meer goed. Uh, blessure. Ja dan nee. Uh, het antwoord is nog niet vanuit Australië gekomen. Zeg maar. Hij heeft er zelf niks over gezegd. Maar goed je ziet hem dat hij niet goed dat hij niet goed beweegt, dat hij een blessure heeft. En dat overkomt hem natuurlijk ook heel vaak, zeker in de grotere wedstrijden. Ja. We weten natuurlijk nog Wimbledon vorig jaar eh, tegen Marty Fish... dat hij uit voorzorg op moest geven. Nou, wat ik net zei tegen Andy Murray. Vorig jaar tegen Andy Roddick op de Australi Australian Open. Ook een blessure, waardoor het, waardoor het gewoon niet goed ging. Altijd in de grote wedstrijden tegen de grote jongens op de grote toernooien... heeft Hazen wel een, ja, een, een blessure... waardoor hij gewoon sommige wedstrijden, zeker die tegen Murray op de US Open, verliest. En dan kan je wel afvragen of die blessure echt in het lijf zit, of dat dat ook voor een gedeelte... Ja, misschien, misschien uit een het hoofd een combinatie komt. Van ja. zaken. Nou, het jaar is nog jong, dus laten we hem nog een kans geven. Uh, Michaela Krajček gaat wel door naar de tweede ronde... Uh, die klinkt en oogt mij ineens weer heel onbevangen. Heb jij dat oh, ook? Heb je de peppy, hè? Goeie. Ja, dat is, nou, nou, nou, oogt Kruidcheck. Die heeft de afgelopen jaren altijd wel, wel redelijk onbevangen en, en, en vrolijk geklonken. Alhoewel was het, was het dan helemaal. Het trokken wij altijd onze wenkbrauwen op en dachten van ja, wie je zegt het wel, maar, maar het gebeurt niet. Ja, het maar, gebeurt maar, ja, niet, inderdaad. Maar ze zit, ze zit goed in het vel, dat is duidelijk. Uh, gelukkig maar. Ik bedoel, ze heeft natuurlijk een vervelende periode achter de rug. En niet alleen uh, privé vervelend, maar ook qua tennis, omdat ze gewoon niet presteerde. Ze heeft een nieuwe coach, Erik van Harpen. Um, dat werkt heel goed. Die, die schaaft echt aan haar spel. Uh, brengt er kleine veranderingetjes aan. Waardoor het spel beter wordt. Heeft er, heb ik begrepen, ook een lichte record gegeven. Dus hij is wel heel erg met haar bezig. Ze trainen veel samen. Uh, resultaten komen nu heel langzaam. Ik ben blij dat ze de tweede ronde heeft bereikt. Ik bedoel, als je zo hard traint en een nieuwe start wil maken... is het natuurlijk ook lekker dat je resultaat ziet. Nou, US Open vorig jaar tweede ronde gehaald. Nu de tweede ronde uh, Australian Open. Ja. En uh, dat wordt Anna Ivanovic. En dat wordt Anna Ivanovic. Nou, dat is dan een mooie test inderdaad om te kijken inderdaad uh, hoe ver ze is, hoe goed ze op dit moment is. Uh, we, we mogen niet, denk ik, meteen van, onder, van, van haar verwachten dat ze, dat ze meteen van Ivanovic gaat winnen. Alhoewel Ivanovic natuurlijk ook niet meer de speelster is van hè, een paar jaar geleden ja, toen ze de finale van is de zakken, ja. ja, inderdaad. Die, die, die, die weet dat inderdaad ook. En, maar het wordt wel een mooie test om te kijken hoe ver is ze. Gaat ze er kansloos in twee setjes vanaf? Of kan ze bijvoorbeeld een setje pakken van Ivanovic? Dat, ja. is, dat wordt wel interessant om te ja. zien. Tot slot, de grote verrassing van vandaag. Zat in het vrouwentoernooi? Hè? Zat het vrouwentoernooi. Samantha Stozer. ja, Problemen met het spelen van, van uh, thuiswedstrijden. Zeg maar. Wedstrijden in Australië begin van het seizoen gezien. Brisbane slecht, Sydney slecht, voorbereidingstoernooien. Ze kan de druk in eigen land maar niet aan. Uh, nooit verder gekomen dan de vierde ronde op de Australian Open. Je zou zeggen, ze is al achter in de twintig. Ze heeft zich bewezen op de US Open. Vorig jaar heeft ze gewonnen. Ze hoeft zich eigenlijk niet in eigen land ook niet meer te bewijzen. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat mensen weten dat ze heel goed kan tennis. En toch, als ze dan in Australië voor eigen publiek staat, dan blokkeert ze. Voelt ze de druk als nummer één van Australië. Voelt ze de druk van het moeten presteren? En dan, en dan blokkeert ze. En dan gaat ze er gewoon in, in twee sets af tegen een 21-jarige Sorana Sirstea uit, uit, uit Boekarest. Meisje dat op, wel goed speelt op zich, maar van een, een US Open winnares uh, verwacht je veel meer. Ja, op dag twee gebeurde dat. Over een paar uurtjes begint alweer dag drie. Mark, dankjewel. was dat met Hold on. Bij de Europese kampioenschappen Waterpolo in Eindhoven... hebben de Nederlandse mannen ook hun tweede wedstrijd verloren. Olympisch kampioen Hongarije was met 19-6 duidelijk te sterk. Een van de oranje spelers uh, wist als geen ander hoe sterk Hongarije is... want Willem-Wouter Willem Wouter Gerritsen speelt in de Hongaarse competitie. Bob van der Tak sprak met hem. Vooraf werd het misschien beschouwd als een uh, Mission Impossible... maar voelde het ook zo, de eerste twee periodes... Uh, nou ja, het ligt eraan welke mission we het over hebben. Wij hebben natuurlijk als ploeg zijnde hebben we bepaalde doelstellingen voor zo'n wedstrijd. Uh, een van onze doelstellingen was het begin van gisteren te verbeteren. Gisteren kwamen we heel snel tegen een 3-0 achterstand aan. Uh, wat dodelijk is in een waterpolo wedstrijd, zeker tegen deze toplanden. Uh, dat was onze primaire doelstelling, dat we dat vandaag anders zouden doen. Ik denk als je na de eerste periode met 2-2 uh, mag gaan rusten... dat je daar uh, zeer en zeer tevreden over mag zijn. Uh, de tweede periode hebben we ook gewoon uh, heel goed spel laten zien. Uh, dus als, je, als we het over die mission hebben... dan is dat zeker geen mission impossible. We hebben we dat gewoon helemaal goed verbracht. Uh, gaandeweg de wedstrijd komen, we, ja, komen wij in de problemen... Uh, en laten we het verschil te hoog oplopen. Het is geen schande dat je van zo'n ploeg, ploeg verliest. Uh, ik denk dat het zelfs geen schande is dat je met een aantal doelpunten van zo'n ploeg verliest... Uh, ik zeg ook niet dat het nu een schande is, maar we hebben dit, dit verschil te hoog laten oplopen. Ja, want uiteindelijk toch 13 goals verschil. Ja, ja nou ja, dat zeg ik. Dat, uh, dat mag gewoon niet. Uh, wij zijn bezig uh, met een traject, dat traject moet ons leiden naar het Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, daar is niet, dit niet de horde voor die we hadden moeten nemen, gelukkig. Uh, maar we hebben wel besloten dat dit een bouwsteen zou moeten zijn... Uh, naar onze cruciale wedstrijden tegen Macedonië en Turkije toe. Uh, nou, die bouwsteen die, die halen we uit de eerste twee periodes. Uit de derde en vierde moeten we heel veel leren. Uh, daar moeten we het over hebben, dat moeten we bekijken. En uh, dan gaan we gewoon vol vertrouwen onze cruciale wedstrijden in. Wat moet je daaruit leren, uit die derde en de vierde periode? Of met andere woorden, wat ging er toen fout? Uh, ja, wat, uh, wat je heel goed ziet. Het verschil tussen de twee ploegen. Is dat uh, deze Hongaarse ploeg uh, een hele constante wedstrijd speelt. Die speelt vier periodes op een verschrikkelijk hoog niveau. Uh, sterker nog. Ik denk dat ze derde, vierde periode zeker aanvallend een schepje er bovenop gooien. Uh, en dat, dat schepje er bovenop. Uh, dat, dat moeten wij ook kunnen. En uh, dat, dat moeten wij daarvan leren. Dat we op belangrijke momenten gaandeweg de wedstrijden in ieder geval het constante niveau vasthouden. Uh, als het kan daar, hier en daar uh, een schepje erbovenop. Maar als het niet kan dat we niet uh, wegzakken. En uh, dat hebben we vandaag helaas wel gedaan. Maar het is natuurlijk ook een klasseploeg waar je tegen de speelde. Drievoudig Olympisch kampioen. En ja jij kent ze als geen ander, hè, die Hongaren? Ja, dit staat buiten kijf. Dit is een fantastische ploeg. Die gasten, daar kan je van genieten zoals die waterpolo spelen. Ik heb het voorrecht om in die competitie te mogen spelen. Dus ik ken er inderdaad een hoop van. Je herkent dingetjes in het water. Maar nogmaals, dat mag voor ons niet de reden zijn om hier een... Ja, tegen zo'n zeepet aan te lopen in de, in de laatste periode. Uh, en dat, dat is zonde. En de muziek ging daar alvast aan. Willem-Wouter Gerritsen was dat in gesprek met Bob van den Tak. Commentator Erik van Dijk is aangeschoven. Erik, goedenavond. Uh, jij hebt de wedstrijd ook uh, gezien, natuurlijk helemaal. Als je Willem-Wouter Gerritsen hoort, krijg je wel de indruk... dat Nederland zich niet heel veel illusies maakte. Nee, maar dat kon ook eigenlijk niet. Het Nederlandse waterpolo bij de mannen was een aantal jaren geleden... op sterven na dood, he, op internationaal, op oranje mm. niveau... En uh, ja, dit was de Olympische kampioen niet alleen van 2008... ook van 2004 en van 2000. Al continu op dat allerhoogste niveau acterend. En als je alleen al kijkt naar hoe waterpolo beleefd wordt in Hongarije... dat is zoals wij kunnen genieten van schaatsen... genieten ze daar van waterpolo. En bijvoorbeeld zo'n speler, zo'n Kasas, is een van de topspelers, een van de beste spelers ter wereld. Die speelt daar gewoon... En ja, die, die, die verdient gewoon 2,5 ton uh, voetbalsalaris. Hè? Niet voor een topvoetballer, maar voor een hele goede voetballer. Maar als ik het zo hoor, dan valt 196 dan eigenlijk nog mee? Nou, 196 is eigenlijk wel een goede afspiegeling ja. uh, van, de, van, van de krachtsverschillen. Alleen ja, hoop je, uh, als Nederland zijnde, dat dat verschil kleiner is. En, en ja, die eerste twee periodes uh, liep dat dus best aardig. Al zag je wel dat Hongarije uh, toch iets gas terugnam in het begin. Ze hebben een, uh, een wedstrijd gespeeld tegen de wereldkampioen Italië. Die hebben ze echt overklast een dag eerder, gisteren. En uh, ja, je zag dat ze nu echt gewoon tegen Nederland... een reservekeeper in het doel en beginnen rustig, niet gek doen. En, en, en ja, dan alleen al op klassen maken ze al een klein beetje verschil. En dan als bij Nederland krachten wegvloeien... en, eh, en de Hongaren gewoon op hetzelfde niveau blijven spelen... wat, wat Gerrit ook zei, ja, dan zie je dat ineens... dat verschil enorm snel eh, kan oplopen. Ja, Hongaren spelen dus eigenlijk een beetje met Nederland. Of mag je er ook iets heel positiefs uitpakken... als je dan ziet dat na het eerste kwart 2-2 is? Ja, uiteindelijk, eh, dat, dat kun je als positief zien. Maar je, je, weet, je weet ook dat die Hongaren eh, weten hoe de krachtsverhoudingen liggen. Zij weten dat dit een ploeg is waar ze gewoon... Uh, Altijd van winnen. Altijd van winnen, ja. ja. En, en uh, als je zo'n wedstrijd ingaat... dat is eigenlijk wat de Nederlandse vrouwen hebben op grote toernooien... als ze tegen Kazachstan spelen of tegen... weet je, gewoon wel alert blijven. Dat, het niet, dat je ze niet te dichtbij houdt. En daar, daar zullen ze ontevreden over zijn als Hongarije zijn. En daar mag Nederland heel trots op zijn dat ze lang mee kunnen. Maar uiteindelijk weet je toch uh, dat je dit soort wedstrijden... als Hongarije zijn er niet gaat verliezen van ja, Nederland. Dus is het eigenlijk voor beide ploegen een inleiding... voor wat nog gaat komen in de rest van het toernooi? Hongarije wil het toernooi winnen... en Nederland wil in de komende wedstrijden goed presteren. En dan vraag ik me dan af, want Nederland wil heel graag naar de Olympische Spelen, maar is dat dan reëel? Nou ja, uit de quotes die je ook uh, hoort, lijkt het wel alsof ze heel graag alleen naar het Olympisch kwalificatietoernooi willen. <laughs> uh, ja, even voor de duidelijkheid, je kan je op dit toernooi kwalificeren ja. voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, zo werkt het. Dat is dan uh, het doel voor nu. Ja, en, en, en uh, dan moet je bedenken dat uh, het Europese waterpolo op hoog niveau is, dat er al vier Europese landen gekwalificeerd zijn voor de Spelen. En dat er dan nog uh, op een kwalificatietoernooi uh, een paar plekken te verdienen zijn. En er gaan sowieso vijf Europese clubs of uh, Europese landen, misschien wel zes Europese landen naartoe. Ja, en dan is de vraag, uh, als je ziet hoe Nederland speelt uh, nu tegen uh, Hongarije... en gisteren tegen Griekenland en morgen tegen Italië... Um, ja, of, of het halen van dat uh, kwalificatie niet gewoon het allerhoogste is wat je kunt bereiken... Ja. Uh, met deze groep op dit moment. Ja. Maar is dan, misschien ben ik dan heel erg vervelend toch, voor het Nederlands waterpolo. Maar moet je het eigenlijk wel willen dan... zo'n ploeg naar zo'n kwalificatietoernooi sturen... als je eigenlijk nu al weet dat het behalen van de spelen al heel moeilijk is... en een medaille dus helemaal een utopie? Ja, ik denk dat je het wel moet willen, omdat je bij de vrouw hebt gezien... dat uh, als je dat geloof hebt uh, en als je dus dat programma opzet... Uh, met z'n allen intern uh, samen trainen. Een uh, beetje weg van de clubs. En proberen om een goed oranje te kweken. Dat het dus uh, zijn vruchten kan afwerpen. Dat zag je bij de vrouwen die vanuit... Een slechte positie kwamen. En toen plotseling een, een, een raar toernooi wonnen in, in, in, in verweg in Rusland. En toen ineens gekwalificeerd waren voor de spelen. En toen in dat laatste jaar nog zo'n ontwikkeling. Het zomaar te kunnen. Ja, toen bleek het dus wel te kunnen. Nu ligt het bij de mannen iets lastiger omdat het niveau. Hè, er zijn veel meer ploegen op dat hoge niveau. Ja. Maar ja, ik denk dat je wel als bond uh, uh, het idee moet hebben dat je als je daar hard genoeg voor traint. En als je misschien dan maar de ervaring op doen, doet van dit EK en de ervaring op doet van zo'n kwalificatie dat dat uiteindelijk resultaat gaat opleveren. Ja. Oké, okay, Erik, dankjewel. Ze zijn genoemd, de vrouwen. Morgen begint ook voor de vrouwen het EK-waterpolo. En Nederland opent dan met een wedstrijd tegen oh. Rusland. Bob van der Tak blikt vooruit met kiepster Ilse van der Meijden... en aanvoerster Jasmin Smit. Smit heeft helder voor ogen wat het doel is. Nou ja, we moeten sowieso bij de eerste vier komen... om ons te plaatsen voor het nog van het Spelen. Maar ja, als je dan bij de eerste vier komt... dan wil je natuurlijk liever voor de medaille gaan... Dus maar ja, je moet gewoon stap voor stapje gaan kijken. Eerst de eerste ronde doorkomen, uh, kijken op welke plaats je dan hebt. En uh, nou ja, elke tegenstander per keer bekijken. We hadden jullie oude coach voor de microfoon vorige week, Robin van Galen. En die zei van ja, ze moeten eigenlijk iets verder kijken dan het OKT. Gewoon voor de prijzen spelen. Nou ja, je moet het gewoon, uh, het EK is gewoon een groot toernooi. En zeker in eigen land uh, word je natuurlijk wel door het publiek ook gesteund. Dus het is wel een kans voor ons, dat zeker. Het verhaal van de voorbereiding, Eels, ja, dat was een beetje jouw verhaal. Red ze het wel of red ze het niet? Schouderblessure, lang mee getopt. Was het een race tegen de klok voor je? Nou, ik ben gewoon heel erg blij dat ik het heb gehaald. En dat is nu uh, achter de rug. En ik wil nu gewoon verder kijken naar het toernooi. En het team is gewoon heel belangrijk. En we moeten het gewoon hier heel goed gaan doen. En dan, uh, ja, dan maakt de voorbereiding niet uit. Maar de rechterarm doet het weer? Ja, het gaat prima. Ja, helemaal 100 procent? Ja, dus daar uh, hoeven we niet meer over te hebben. We gaan nu gewoon uh, voor prestaties. Nee, het was een vervelende periode ook voor je. Hè? Daarom wil je er niet te diep op ingaan. Nee, ik, vind nu, ik heb nu gewoon als doel met het team natuurlijk... dat we gewoon moeten gaan plaatsen voor uh, het OKT. En het gewoon goed moeten gaan doen op het EK. En ja, dat uh, andere doel is nu geweest. En uh, ja, nu gaan we met het team gewoon knallen. Hoe belangrijk is het, uh, Jasmin, dat zij er weer bij is voor de ploeg? Nou ja, het is natuurlijk een ervaren kracht uh, die al jaren meegaat. Dus we zijn super blij uh, dat ze het goed gedaan heeft. En nou ja, Je kan een werkt ook buiten de ploeg, uh, buiten het water, dat het natuurlijk altijd uh, belangrijk is uh, dat er wat meer ervaren meiden zijn die uh, uh, uh, wat rust in de ploeg kunnen brengen. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Nu is het de bedoeling dat jij iets aardigs terug zegt, hè, denk ik. <laughs> ja, uh, Jasmine, uh, nee, nee. Ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om met Jasmine te spelen. We zijn gewoon ook heel erg op elkaar ingespeeld. Dus uh, ik vind het altijd leuk uh, ja, om die samenwerking te zien tussen ons. En, uh,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 Nou ja, uh, de laatste paar keren heeft Rusland wat vaker gewonnen... maar we zijn wel uh, goed aan elkaar gewaagd. Uh, Rusland heeft een redelijk snelle ploeg uh, en een ervaren ploeg. Ik denk dat wij ook een heel aantal ervaren meiden hebben... en uh, dat wij wat meer uh, verschillende posities uh, goed bezet hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd, ik heb er heel veel zin in. De Waterpolo-internationals Ilse van der Meijden en Jasmin Smits. De wedstrijd van Nederland morgen tegen Rusland begint om 7 uur... avonds en is live te volgen via nos.nl.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 origineel van d DA team dat was Ed Sheeran. Feyenoord en Ronald Koeman zijn eruit. Ook volgend seizoen is Koeman de trainer van Feyenoord. Onder zijn leiding herstelde de club zich van een rampseizoen... waarin het als tiende eindigde. Het staat nu vijfde op de ranglijst... en kan zelfs als het wil serieus omhoog kijken. Het gaat zo goed dat je je afvraagt waarom het contract van Koeman... maar met één jaar is verlengd. Ik ga met enorm veel plezier uh, rijk ik s ochtends uh, naar de Kuip toe... en. Uh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 Nou, dat, dat ontloop je nu en uh, ik heb daar geen probleem mee. Nog twee uh, zakelijke dingetjes. Uh, je hebt eerder gezegd, dat was in Spakenburg naar IJsselmeervogels uit. je ja, als ik nou voor het geld kies, dan zou ik niet bij Feyenoord blijven. Is dat nou nog uiteindelijk het grootste hangijzer geweest in die onderhandelingen? Nou, dat eerste gesprek bestond uit, uh, uit het sportieve... Nou, en daar waren geen meningsverschillen over. En, uh, het zakelijke insteek in het contract uh, was dat op een gegeven moment wel. En ik heb dat ook gezegd natuurlijk op basis zoals ik uh, het afgelopen seizoen in Feyenoord ben gestapt. Ja, ik vond ook dat ik dat zelf uh, moest laten zien, ook na een aantal mindere ervaringen. Nou ja, en ik, uh, ik kende de club uh, op afstand. en uh, nou ja, Daar zijn we van twee kanten op ingestapt. En, en, en... Nou, dat heeft uh, uiteindelijk betekend dat we heel graag met elkaar verder, met elkaar verder willen. En dat is, uh, dat is ook gelukt. Hey, het is mooi dat je dat zelf zegt, hè? want er is wel eens gesuggereerd ook door de buitenwereld. Maar jij bent de persoon in kwestie, jij bent de enige die echt kunt oordelen. Voelde dit dan voor jou ook als een, ja, een herkansing in je trainerscarrière? Werken bij deze club? Nou, een herkansing weet ik niet. Want uh, ga na een carrière van een trainer dan... Uh, dan zal daar altijd een ontslag bij zitten bij welke club dan ook en bij, bij welke trainer dan ook. Uh, het was wel op mij, voor mij een punt van wat ga ik verder doen. Ga ik nog een keer het trainingsvak in of blijf ik uh, gezellig bij de televisie wat doen en, en wedstrijden analyseren en uh, ga ik een andere kant uit. Nou, door met name de, de, de, de vervelende ervaring bij AZ. Is Ronald Koeman dermate een winnaar dat hij dat daarmee niet wilde eindigen. En uh, nou ja, daar heb ik, uh, heb ik mijn nek in uh, voor uitgestoken. En uh, dat heeft Feyenoord gedaan. Ja, en dat uh, resulteert in, in, in een nieuw contract. Het schuilt wel een mooie symboliek in. Hè? De trainer terug naar de top en een club die amper ook meegaat naar de top of andersom misschien wel. Nou, Als dat samen gaat, dan zal dat heel mooi zijn. Dat zei Ronald Koeman tegen Jan Dirk Stouten van Radio Rijnmond. We gaan een paar plekjes omhoog op de ranglijst naar FC Twente. Dat uh, kwam altijd over als die relaxe provincieclub. Geen stress, vooral plezier in Enschede. Niks moet en alles mag. Maar dat beeld is een beetje aan het veranderen. De clubleiding greep hard in tijdens de winterstop. Co-Adriaanse werd ontslagen en Steve McLaren vervangt hem. Keeper Sander Bosker zag het allemaal gebeuren. Zoals hij zoveel zag gebeuren bij Twente de afgelopen jaren. Hij kan goed beoordelen of de club veranderd is. Want afgezien van één jaartje Ajax zit Bosker al sinds 1989 bij de selectie van FC Twente. Hij merkt dat de verwachtingen gestegen zijn. Het is toch, uh, uh, ja, toch ook wel uh, nu uh, vooral prestatiegericht. Want uh, uh, Joop, en uh, het is natuurlijk niet alleen Joop, maar ook, uh, ook Aldo van der Laan... En uh, ja, goed, die, die willen graag uh, prestaties zien. En uh, ja, we hebben er over het afgelopen jaar natuurlijk niet zo heel veel geklagen over gehad. We, hebben, we zijn kampioen geworden, hebben tot de laatste wedstrijd meer gezeten. Kampioenschap, we hebben de Beker gewonnen. En uh, ja, goed. Uh, en, en, en, en ze willen steeds meer natuurlijk. En ja, dan, uh, dat is wel begrijpelijk. Is het ook zakelijker geworden? Ik het was altijd een leuke club waar jij bijvoorbeeld tik 500 wedstrijden kon spelen. Is het nu anders? Ja, nou, ja nee, het zou ook nog wel kunnen denk ik. Alleen uh, het voetbal is sowieso veel zakelijker geworden de afgelopen jaren. En uh, als, je als, als je een topclub wil worden dan moet je ook in de organisatie veel uh, uh, uh, uh, uh, concessies doen en, uh, ja. en, en zakelijker worden. En, ja, dat, dat moet ook wel, want uh, Twente wil groot zijn en, en blijven. Dus ja, dan, uh, dan wordt het ook wel harder. Is dat aanpassen? Nou mm, uh, ja, ik denk wel dat je daar meegroeit groeit. Tenminste, in mijn geval wel. Lees ik vandaag, er wordt weer een keeper gehaald, Daniel Fernandes... van Kloei, een Portugees uit de Roemeense competitie En denk ik van... Gaan ze van het boegbeeld Sander Bosker afscheid nemen? Ja, dat zal wel een keer gaan gebeuren, denk ik. Maar ik zit zelfs nog niet te denken aan, aan stoppen. Ik wil na dit seizoen eigenlijk nog wel een jaar uh, door als, uh, als keeper. En, uh, maar goed, ze zullen wel uh, ja, ook bezig zijn met de toekomst. Want uh, uh, Michailov wil heel graag weg. Maar goed, uh, ik, ik ben dit jaar niet uh, echt gelukkig geweest met, uh, met fit blijven. Dus uh, ja, daar zullen ze allemaal wel uh, rekening mee hebben gehouden. En, uh, als ze dan uh, een nieuw keeper halen, is uh, misschien wel uh, ja, begrijpelijk. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook wel mijn vraagtekens daarbij. Ja, als buitenstaander mag ik zeggen, is het een beetje een motie van wantrouwen? Ja, dat mag je zeggen, ja. Maar uh, zo voel ik het eigenlijk niet. Hoe voel je het wel? Nou ja, goed. Ik, ik, ik vind het uh, aan de ene kant uh, uh, ja, wel begrijpelijk. Maar aan de andere kant ook wel een beetje raar. Is het ook, toont hij mij aan dat het zo zakelijk is geworden dat clubliefde, loyaliteit, niet geldt? Uh, als je daar speelt waar we nu spelen met SC Twente... dan uh, vervaagt dat wel, ja. Is dat pijnlijk? V voor een rasclub, man? Ja, dat kan wel eens pijnlijk zijn. ja. Maar goed, uh, je weet dat dit soort dingen ook in de voetballerij gebeuren. Dus daar uh, moet je niet te lang stil bij blijven staan, vind ik. Moet je nou je tong afbijten of meen je dat echt? Nee, dat meen ik echt. Goed, je, als je het hoort, doet het wel even pijn. Maar uh, ja, daarna uh, ja, dan komt de realiteit ook wel bij mij uh, boven. En dan uh, word ik wel heel rustig daarin. Want uh, ja, goed, ik ga van mijn eigen kwaliteit uit. Ik denk dat ik altijd nog beter ben uh, dan uh, de nieuwe keeper, uh, Daniel Fernandez. Dus ja, uh, uh, uh, ik maak me niet zo heel erg druk. Een trainer terughalen in het geval van Steve McClellan. Je hebt zat ervaring. Is dat riskant? Ja, oe, jongen, dat vraag je me wat. Dat, dat zal de toekomst uitwijzen, denk ik. Zijn jullie erin gekend? Nee. Is dat ook typisch, uh, laat me maar zeggen, de keiode topwereld? Nee, nee, De leiding nee. beslist? Nee, ja goed, dat vind ik wel. Kijk, ik vind niet dat je als spelersgroep enige uh, uh, zeggenschappen mag hebben in de uh, trainer. Want uh, het is, uh, dat is de zaak van het bestuur, vind ik. En uh, daar hoort een, een spelersgroep zich niet mee te bemoeien. Maar, van de een op de andere dag een andere man voor je neus zien staan... Wat doet dat met je? Ja, ja, goed, als wij dat ook uit de pers moeten vernemen, dat, uh, dan is dat wel raar, ja. Dat is gebeurd? Ja, maar goed, uh, dit soort dingen gebeuren ook in de voetballerij. Dat is niet altijd even netjes, maar dat weet je ook van tevoren, dat sommige dingen uh, uh, ja, zo gespeeld worden. En uh, ja, goed, dan moet je meer leren leven als voetballer zijn. Het is het zakelijke, het onpersoonlijke in de voetballerij. Ja, en dat ja. zal altijd wel blijven. Dat was vroeger al en dat is nu nog. Dat zei de nestoor van FC Twente, Sander Bosker, tegen Rob Fleur. Zo Dat was een van de oudere uitvoeringen van Don't Leave Me This Way van Thelma Houston. We gaan praten over het Tata Steel Chess in Wijk aan Zee. Het vroegere hoogovenschaaktoernooi. Vandaag werd daar de vierde ronde gespeeld. En nu volgt een rustdag. Aangeschoven is met straks welverdiende rust Hans, Be Hans Beum. Goedenavond. Ja, dank je. Dank je. Uh, het was uh, uh, onder andere met Anis Giri, die jonge Nederlander in actie. Uh, voor zijn vierde wedstrijd. Hij staat nu op een gedeelde vijfde plaats, voor wat het waard is. Hè. Hij speelde vandaag een korte remise. Was het wel een boeiende? Nee. Korte remises zijn zelden boeiend. Ik denk dat Giri een beetje moest bijkomen van dat verlies van gisteren. Dat zie je wel vaker. Dan kun je natuurlijk ijzer met handen willen breken... Maar je kunt ook een beetje weer even oorde op zaken en proberen doet, te stellen. Doet even. hij dat goed? Is hij daar al volleerd Ik, in als 17-jarige? Nou, dat is, het is wel verstandig, ja. Je kunt ook met een kop tegen de muur... of je kunt bewijzen dat je nog uh, hey, dat je, dat je beter kan. En je kunt jezelf, uh, je, ziet, je kunt heel veel scenario's hebben dat je juist uh, je, je, je hand overspeelt. Maar hij doet het goed. Kijk, 50% is voor hem nog steeds heel erg goed, ook in, in, in dit veld. Ja. Al zou hij daarop eindigen, zou hij uh, zelfs weer stijgen op de wereldranglijst. Hij staat geloof ik één, één of twee na laatste moet hij uh, eindigen op papier... Dus 50 ja, dan, dan, dan scoort hij boven verwachting. Ja, dan doe je het goed. Hij heeft voor ja. de duidelijkheid één keer gewonnen, één keer verloren... en twee keer remise. Ja. Nou, is hij nog piepjong. Nou zeg je in de meeste sporten in de lichamelijke sporten en zo... zeg je dan, uh, als je 17 bent en je bent een groot talent... dan heb je een toekomst waarin je nog heel ver kan groeien. Is dat bij schaken hetzelfde? Ja. Of kan je daar eigenlijk helemaal niks van zeggen? Nee, dat is zeker zo. Precies. Dat is, het is ook sport, hè. Het is wel eens waar een denksport, maar ja. het, is tevens, het, is, het is ook gewoon een sport. En je ziet ook al of iemand aan het einde is van zijn uh, van zijn Ontwikkeling, of dat hij nog uh, leert per toernooi... En dat is in feite wat er met Giri aan de hand is. Niemand weet hoe hoog zijn ster kan, uh, kan reizen. Kan je er wel iets over zeggen? Misschien nee, omdat hij, al, hij heeft geen terugslag. Hij is al vijf jaar uh, aan het stijgen. Zijn ontwikkeling is op dit moment verder dan dat hij van Carlsen was... de nummer één van de wereld op diezelfde leeftijd, op 70-jarige leeftijd. Je, je, je praat echt over Fischer en, en, en Kasparov en, en dat soort echt supergrote... Uh, namen om, om vergelijkingen te kunnen maken. Dus Kiki is zeker een uitzondering. En je kunt niet zeggen, hij staat nu virtueel op de 17e, 18e, 19e plaats van de Wereldranglijst. Maar hij zal zeker bij de top 10 komen. En dan, dan gaat het natuurlijk om kleine dingetjes. In hoeverre hij dan nog kan, kan doorstaan Ja, ook gewoon hoe alles in het leven zich ontwikkelt. Ja, misschien wel. Precies, zoals... er zijn verlokkingen, zoals je ja. zelf weet. En die moet je ook allemaal meer weten te, te, te weerstaan. Maar de potentie is, is, uh, ja, heeft een hele hoge, hele hoge potentie. Ja. In de partij van de andere Nederlander uh, was... Laten we maar zeggen, het hilarische moment van de dag. Loek van Wely tegen Ivanshoek. Wat gebeurde ja, daar? Ja, een beetje raar. Ja, Ivanshoek stond de hele partij wat beter. Maar goed, zo wordt het. Dat, is, dat komt wel vaker bij. In een, in een, vaker voor in een schaakpartij. En hij wist dat voordeel niet, niet echt uh, concreet om te zetten... in, uh, in, in, uh, in een, uh, ja, een duidelijke winststelling. Dus hij bleef maar dat voordeel houden. En Van Wely die, die uh, kromde de rug. Die verdedigde heel inventief. En, en ik vond studieachtig. Heel mooi. Hij offerde een stuk... Prachtige partij, prachtige verdediging. En toen dus uiteindelijk uh, Ivan ook in de remise moest berusten... Toen uh, liep hij, was hij ik kennelijk helemaal de draad kwijt, liep dwars door een van de houten deuren. Hij dwars door een deur. Het, ik was nog blij, weet je Express of probeerde Nee, ik denk of... dat hij gewoon niks meer zag op dat moment. En dat hij als de glazen deur was geweest, was die, had hij had had een oog gemist of zo. En dat was van woede of van verbazing? Ik of... denk uit, uit irritatie over zijn eigen gemiste kansen. In plaats, ik denk dat het een slechte reactie was. Ik denk dat hij, dat hij respect had moeten tonen voor het hele inventieve spel van, van Willi, wat dat. Had veel. Een nou, applaus of zo. Schouderkloppen, of een over Een hoofdknik. Of een lichte buiging. Of ja. zo had, zoiets had hij moeten doen. Het had hem veel meer gesierd. En nu, ja, nu ging hij gewoon een beetje gefrustreerd. Uh He, van uh, ach, ach, uh, en, en wat, een, wat een pech heb ik. Nou, ja. dat sloeg nergens op. En daarna nog iets van vernomen? He, ja, wat? goed, dan beent zo iemand uh, weg met een lichte buil uh, op zijn hoofd. Weet je niet, zullen we morgen wel zien? Uh, <laughs> of overmorgen? Hij heeft morgen een rustdag, kan je voorbij komen. <laughs> ja, precies. Uh. Uh, is dat dan uh, het gesprek van de dag ook? Of is dat iets wat dan wel. Nou, je moet er een beetje om lachen. He. Ivan ja. is natuurlijk een rare, uh, rare figuur. Dus uh, gewoon een hele goede schaker, maar lichtelijk. Uh, uh, wereldvreemd, dus hij doet wel vaker dingen die... Uh, die uh die, ja. die niet helemaal normaal ja. zijn zelf. Uh, De eerste rustdag is er. Dan kunnen we een klein beetje de balans opmaken van hoe het toernooi tot nu toe is. Is het leuk? Anders? Beter? Slechter dan andere jaren? Nee hoor, het is, het is, het alles wat, wat, wat we hadden gehoopt, dat belooft het weer. Dat doet het ook. Uh, de nummers 1 en 2 van de wereld, Magnus Carlsen en uh, Levon Aronian... die staan ook gedeeld nu aan kop met 3 uit 4. Dus dat komt keurig netjes uh, overeen met hun uh, hele hoge positie en, en, en hun... Uh, en hun rol die ze moeten spelen. En dan uh, doen uh, de Nederlanders uh, keurig netjes mee. Uh, dus Giri en Van Welis aan de 50%. Ja. Uh, kan nog alle kanten op. En het is nog steeds, uh, ja, het is, het is een ongelooflijk mooi deelnemersveld. met zeven man van de, de top 10. En uh, ik geloof 10 man van de top 15 van de wereld. Dus uh, ga maar na, wat een ongelooflijk sterk deelnemersveld dat is. En dan heb je daar nog naast nog Grootmeestergroep B. Met, met ook weer een paar hele leuke spelers. Onder andere Jan Timman. Daar kijkt ook iedereen naar uit. En dan heb je nog Grootmeestergroep C. Met, met meisjes van 16, 17, 18 jaar. Die uh, buiten dat ze er heel lief en, en uh, vrolijk uitzien. ook nog eens een keer heel goed kunnen schaken. En dan heb je nog die 2000 schakers van alle wilddelen. Dus het is, en dat allemaal in één zaal. Dus het is een, een genot voor het oog en een lust voor, voor de hersens. En het is, uh, het is altijd zo in januari, dat is de schaakmaand. Even vooruitkijken tot slot op um, wat er gebeurt vanaf donderdag. Dan speelt Kiri tegen Carlsen. Ja, dat is een nou, prachtig affiche natuurlijk. Ja, uh, heeft luk. hij daar ook echt een kans? Nou, dat hoop, ik maar. dat hoop ik maar. Hij heeft hem vorige keer verslagen. In vorig uh, jaar. Een hele grote verrassing was dat. Dus dat zal Carlsen niet nog een keer laten uh, gebeuren. Ik denk dat hij hem toen heeft onderschat. Maar het mooie is ook nog dat Van Weli speelt tegen Aronian. Dus de twee Nederlanders spelen tegen de... Numbers, 1, en uh, 1 en 2 van dit uh, op, de, op deze stand. Dus het wordt een hele mooie dag. aanstaande donderdag. Ja, en dan met name ook um, als je kijkt naar vorig jaar. Dus dat Carlsen toen verloor van Geary. Ja. Uh, hoe gaat hij daarop inspelen, denk je? Nou, die, die accepteerde dat als een gentleman. Die zei, hij, heeft, hij heeft goed gespeeld, heeft deze overwinning verdiend... maar nu weet ik ook hoe sterk hij is. Ja. Hij heeft toen enorm onderschat. Ja. En mijn jongetje van 16. goed, Gier is inmiddels sterker geworden in een jaar. Al 17. Ja, al 17. Onlangs een toernooi gewonnen in Italië... van waar wereldtoppers aan meededen. Dus kortom, hij weet nu wat, wat de kracht is van Gier. Zij dus hij onderschat hem nou niet meer. Ja. Dus Gier krijgt het wat, wat lastiger. Donderdag zullen we zien of het een toevalstreffer... bleek te zijn geweest vorig jaar. Precies. Hans, dank je wel. De Belgische veldrijder Bart Wellens... Volgt anderhalve week geleden voor zijn leven. Een dag voor het Belgische kampioenschap kreeg hij na een stevige training last van zijn hartspier. Terwijl de toestand van Wellens kritiek was, werd er gespeculeerd dat dopinggebruik de oorzaak zou zijn. Inmiddels heeft Wellens het ziekenhuis verlaten, is aan de beterende hand, en hij gaf vandaag een persconferentie om zijn verhaal te kunnen doen. Wellens besefte pas later hoe ernstig zijn situatie geweest is. Ja, um, het is vooral ja, twee dagen later uh, in het UZ in Antwerpen heeft uh, dokter Evraert mij heel het verhaal verteld. Van naaltje tot traaltje, uh, vanaf dat hij er was eigenlijk. Hij was dan de spoedarts van, van Antwerpen. En, uh, ja, dan ga je pas beseffen uh, hoe erg het was. En ik ben blij dat ik op dat moment niet wist hoe erg dat het was. Ik heb het wel één keer gevraagd, van, ben ik aan het gaan omdat ik zo'n gevoel had van dat ik niet kende. Maar op ja, dat moment reageerde er geen ene van de dokters. Dus ik dacht van het zal niks zijn. Ik was wel bang. Maar ik heb eigenlijk nog niet beseft dat het echt zo erg was. Maakt het je niet bang dat ze nog altijd niet juist weten wat er met jou gebeurd is? Ja, vooral dat. Uh, ik zou heel graag weten van wat het de echte oorzaak is. Uh, het is eigenlijk een opeenvolging van, van, van uh, factoren die, die, die zaterdag... Uh, het is begonnen met, met koorts, met griep, met een griepaanval uh, dan overgeven. En, en Dan is eigenlijk de pijn begonnen en, en dan is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan op, op anderhalf uur tijd... Uh, heb ik heel veel pijn gekregen en ben ik ook uh, vliegensvlug zelf naar, uh, met mijn vrouw, naar, naar de kliniek gereden. En daar heb ik ja, dan serieuze, heel, heel, heel goede en kordaten en uh, spoedartsen ge, gehad, die dat heel, heel snel en goed hebben ingegrepen. Ja. Dit seizoen, dit uh, winterseizoen zit erop, ja. maar dat gaat door in de toekomst, sowieso. Of ja, ja, ja. is er misschien een risico? Um, als er één, uh, één risico zou zijn... Uh, dan zal het gedaan zijn, maar ze hebben mij op deze moment uh, beloofd dat er uh, alles oké okay zou zijn naar de toekomst toe, dus uh, dat ik zeker terug kan fietsen. Maar ik moet er met een tijd voor nemen. Uh, vooral mijn hart heeft toch afgezien en uh, dat moeten we zien als, als de cardioloog moet groen licht geven om eventueel terug te beginnen. En, en ja, dat zal sowieso de eerste drie, vier weken nog niet zijn voor leer ik nogmaals. ...naar de bakker mag fietsen bij wijze van. Dus uh, ik ga heel goed naar mijn eigen lichaam moeten luisteren... ...maar ik ga ook heel hard naar de dokters moeten luisteren de volgende weken. En dat ga ik zeker doen. En uh, ik ga heel streng, gewoon in de rest van mijn carrière... ...heel streng voor mijn eigen moeten zijn. Je was heel emotioneel uh, over uh, insinuaties uh, van dopinggebruik. Ja. Maar snap je dat ook niet een beetje, dat mensen dat denken... ...dat er al zoveel gebeurt in de wielersport? Ik snap het zeker. Uh, ik weet dat, we, dat de wielersporting hem uh, tegen heeft. Uh, dat het op een moment gebeurt dat iedereen wel denkt van dat kan niet. En, uh, maar ik denk dat degenen die Abart Bart wel eens kennen en die weten hoe hard ik ervoor knok. En uh, dat ik sowieso sta voor 100% gezond sporten. Um, vond ik het heel erg. Um, ik heb maar een paar dingen gelezen. Ik heb niet alles gehoord. Maar vooral mijn vrouw heeft alles uh, ja,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 Dat zei Bart Wellens. Wat fijn dat hij weer kan praten... en dat hij weer gezond wordt tegen sporta Chris Meertens. Tot zover voor vanavond. Zometeen na het journaal van 11 uur. Mieke van der Weij met, met het oog op morgen. Graag tot morgen.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 Huurverhoging, paspoort en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Vanaf donderdag in Den Haag het festival voor literatuur en actualiteit met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. Writers